Volgens minister Spies ziet de Raad van State geen aanleiding voor een wetswijziging. De belangenorganisatie COC reageert teleurgesteld. De Raad van State praat discriminatie goed, meent het COC.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 Weer nog vanavond eerst nog een bui. Vannacht droog. Morgen wisselen bewolkt met zon, maar ook buien. Vrij veel wind en het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het... Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op, op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Ziet.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 Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, eat pizza. Are you ready? is weer helemaal los. De klok van 9 uur gepasseerd, dat betekent maar één ding. Zie het in de house. Mijn naam is JJK en we trapten af met deze knallen van de plaat van Carl Kennedy. Once upon a time. En ja, je denkt, nou, er zijn wel heel veel versies van, van deze platen. In welke versie was dit dan? Nou, dit was de Agent Crack versie. Zet hem vast in je agenda, want hij is lekker hoor. Ja, wat nog is nog meer lekker vanavond? Nou, ik heb een hele hoop nieuwtjes. House Rules. Een heel leuk nieuw feestje... in Rotterdam. Meer zeg ik nog niet. Gewoon lekker blijven luisteren, dan hoor je meer. Ja, ik weet niet of je bent geweest naar het feestje... Flirters on the Beach. Dat schijnt een geweldig succes geweest te zijn. En ik heb nieuws voor je. Er komt een tweede editie. Meer, natuurlijk, zometeen. Ja, Let in Lovers. Ze zoeken het ook in Bloemendaal op. En ja, Beach Club Fuel is daarvoor de locatie... Ja, wat hebben we nog meer? De partykijt natuurlijk, rond de klok van 10 voor 10. Hij is minder als anders. Maar we hebben de krenten uit de pap gevist. En gewoon de aller, lekkerste. Maar dan zeg ik ook echt de allerlekkerste. Feestjes voor jou op een rijtje gezet. Dus ik zou hem zeker houden, tot 10 voor 10. En ja, we hadden het over lekkere artiesten. Wat dacht je van Rihanna? Where have you been? Dus zegt ja... Je, je gaat wel heel commercieel nou hoor, vorige week Justin Bieber. Nou doen we het toch lekker. Lekker rauw. Artistic Raw. Dit is See It. Tot aan 11 uur. De heetse beats op jouw c Zandvoort. Hou hier. In de Artistic Raw Remix Hier bij jou zie je het op Seven Zat voor tot aan 11 uur De hete beat En ja, gaat had het nog ineens verteld Tussen 10 en 11 Een fijne mix Vanavond van niemand minder dan Olaf Wasowski En jij, ja, je houdt van leuke feestjes En ja, wij zien het Wij weten waar je naartoe moet Vrijdag 29 juni 2012 vindt echt hout zijn weg terug naar Rotterdam tijdens het nieuwe evenement House Rules Elk feest waar je heen gaat lijkt op de vorige en elk gezicht dat je ziet heb je al een keer gezien Rotterdam slaapt en het is tijd voor vernieuwing in de maasstad. House Rules gaat daarvoor zorgen House Rules is stijlvol, warm, sexy opzwepend en vooral verslavend de organisatie zorgt ervoor de lekkerste, hardste, rauze en beste house tracks van dit moment. Zodat jij high on the best house music kan worden. Het is tijd om Rotterdam wakker te schudden. Dus alleen de DJ's waarbij house door hun lichaam stroomt en deze universele taal spreken. Vullen de nacht zodat jij volledig los kunt gaan. Luce voort met een twee uur durende exclusieve set. Genaro en Villa. Stefan Line, Under Control en and Andy Jones. Alle soorten house uh, staan er, komen voorbij. Because house rules. Zorg er wel voor dat je minimaal 23 jaar bent. Want dit is geen kinderfeestje. En ja, before you enter. No the house rules. House rules for the night. En ja, dan wil je weten wat kost dit. In de voorverkoop 12,5 euro. En de pre-sale actie is de eerste 100 lady tickets voor 15 euro. Dus uh, onthoud het even, minimaal uh, 23 jaar om binnen te komen En dan wil je tickets kopen via Easy Ticket of Ticketscript Of zeg je nou, ik wil eerst even wat meer weten www.houserules-event.com Tot zover de nieuwtje, Ga door met nieuwe muziek En dat doen we met Danny Howard Hij heeft uh, Adagio voor Springs, je kent die track vast nog wel van Chesto Die knaller waarmee Chesto is doorgebroken nu hier, Danny Howard met zijn variant. Dit is het Tot aan 11 Uur.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 is dat niet die tv-commercial van dat welbekende biermerk? Nou, dat was Leekwerk Luc, samen met Martel. We are the stars. En ja, binnenkort komt hij uit. Sins van de week hebben ze de clip opgenomen op de Amsterdamse grachten. En ja, de commercial van het welbekende biermerk. Die gaat nog steeds knallen. En ja, wat is dat voor een mooie combinatie. Lekkere muziek en een lekker biertje. Wat dachten we dat? En wat ook altijd lekker is. Gewoon even lekker flirten. En ja, ik weet niet of je bent geweest naar het feestje Flirters on the Beach. In Beach Club vroeger. Op het strand van Bloemendaal. Ja, dit was zo'n succes. Dus een tweede editie is onvermijdelijk. Flirters on the Beach komt op zondag 5 augustus weer terug. Om Bloemendaal wederom op zijn grondvesten te laten trillen. In de grootste beachclub van Europa. Beachclub vroeger. Heb jij de eerste editie gemist? Of kan je niet wachten tot 5 augustus? Je kunt uh, ook op de site uh, van Flirters... een ja, officiële Aftermovie bekijken. Of misschien als een voorbereiding. Ja, de voorbereidingen voor dit feest uh, op 5 augustus zijn alweer in volle gang. En ja, iedereen kan toch weer een top line-up verwachten. Ja, dan zeg je tickets! Helaas, die zijn er wel weer voor nodig. Maar niet getreurd, ze hebben ook early bird tickets. Maar liefst 300 early bird tickets voor maar 10 euro. Dus wacht niet langer en koop nu jouw early bird ticket voor slechts 10 euro op www.flirters.com En wees verzekerd van een spektakel die je niet mag missen. De vorige editie was aan, 5 augustus wordt aan. Flirters is aan. Ja, als je zegt van nou, ik wacht nog eventjes met een kaartje kopen... Ja, dan worden ze wel duurder. Namelijk 15 euro exclusief fee. En dan zijn ze landelijk te koop via alle free record shops. En online via www.flirters.com En ja, als ik kijk naar buiten, dan denk ik... Nou, het waait hard. Het is nou niet bepaald warm. Het kan alleen maar beter worden, toch? Dus haal die kaarten voor Flirters. Ja, vorige week hadden we een exclusieve premier. De nieuwe DJ Raymundo. Zij music. Oh, wat is hier lekker. En weet je wat? Op veler verzoek gaan we vanavond gewoon nog een keer te draaien. De nieuwe DJ Raimundo. een ware Ibiza knaller. Music hier exclusief op jouw Zeev Amsterdam zie See it in the house. Make some noise. Zandvoort. Mundo. Music hier exclusief. Door op jouw CFM Zandvoort. Si zie je de House tot aan 11 uur. De hete beats en over hete beats gesproken. Ja, ook onze vrienden uit Italië, namelijk Luca Lento. Die zit niet stil. En hij stuurde mij zijn nieuwste productie. Daniel Ratuca Stand up and shake. En ook dit is zo'n lekkere groover. Helemaal goed voor in de zomer. Met een cocktailtje in de hand. Voetjes in het zand. Ga er lekker even voor zitten. Daniel Rateuker, stand-up and shake. doorkomen Oh, lekker, lekker, lekker. Daniel Tukken. stand-up and shake. de Luca Lento remix. En hij zei het al. Ik wil graag weer een nieuwe, exclusieve mix maken voor jullie bij See It. Dus daar gaan we zeker meer van horen. En waar we ook meer van gaan horen, is Latin Lovers... Want zij zoeken het ook in juni, het Bloemendaalse op. Namelijk op 24 juni bij Beach Club Fuel. Ja, nog maar net bekomen van een uitverkochte Pinkster-editie bij Beach Club Fuel in Bloemendaal. Aan zee staat de editie van juni alweer op de agenda. Zondag 24 juni worden de palmbomen weer omgebouwd... ...voor de derde strandeditie van Let Lovers. Vol met zomerse beats, tribals, vocals en sprankelende tafereelen. We rekenen op net zo heerlijk weer als tijdens de Pinkster-editie. Dus dames, trek de zomer de jurkjes met de high heels maar weer uit de kast. Ja, wie aan de strandfeesten denkt... ...komt automatisch terecht bij de publiekslieveling van Let Lovers... ...DJ Roog. Missen zo, laat zien... Keer op keer zien waarom hij al jaren een van de meest geboekte en populaire DJ's van de Nederlandse strand is. Zijn sound uh, vol warme vocalen en groovende en ritmes krijgt iedere dansvloer in vuur en vlam. Ja, René Ames maakt 24 juni zijn lang verwachte debuut bij Beach Club Fuel. René levert de ene na de andere topproductie af op bevaande labels als Two Room, Stealth en Spinning. Tijdens Latin Lovers zal hij een dikke Latin set komen draaien waarbij de congas en Bongo's door het rond zullen vliegen. Latin Stairs, Stefan Vulijn, komt net als met de opening ook weer naar het Bloemendaalse strand. Stefan weet precies waar het, het publiek op Latin Lovers verwacht. Zijn sublieme platenkeuze zorgt iedere keer weer voor een volle dansvloer. Broog, Stefan Vilein en René Mes worden aangevuld door de Latin Lover residents van het eerste uur. Chris Rocks, Jasper Clash en Alex Cruz. En de vocalen deze avond, zij komen van MC Stanford. Voor de dames zijn er weer speciale lady tickets verkrijgbaar. Voor slechts 18 euro kunnen twee dames, ja, je hoort het goed, twee dames op één ticket naar binnen. Een aanbieding die je zeker niet kunt laten liggen. Let op, er zijn slechts 100 lady tickets beschikbaar, dus op is op. En ja, voor de heren, dat betekent er mooi al 200 vrouwen in de house. Dus zet even in de agenda. Zondag 24 juni, Beach Club Fuel in Bloemendaal. Vanaf 4 uur in de middag ben je welkom en het feestje gaat tot 12 uur in de door. Normale tickets zijn 14 euro. Dus ja, met zo'n lady ticket ben je met twee dames voor 4 euro extra binnen. De minimale leeftijd 18 jaar. Dus ja, wil je meer informatie www.facebook.com slash Online. Ja zie, het is ook digitaal zie het at cfmzandvoort.nl. En ja, wij kregen een mail binnen. Wat een gave wat die hier vorige week draaide. Justin Bieber met Boyfriend. En niet zomaar een uh, mix. Nee, de Dada Live mix. Nou, speciale voor jullie nog een keertje. Justin Bieber. Dit is het Met straks rond de klok van 10 voor 10. The one and only See it, Party Guy. I'm going to go, Let's go. Let's go. Let's go.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 Als alle spelers nou ook, dit ritme aanhouden, ze zijn wel kapot aan het einde van de wedstrijd, maar ik denk dat er best wel gescoord kan worden dan. Denise Koerdjoe met Boeing, hierbij zie je het op jou, Steven Zomvoort. Ik kijk even mee naar de klok. Ik zie alweer dat het 10 voor 10 is, dat betekent maar één ding. De See It Party Guide! En ja, alle krenten uit de pap gevist. Dus hier is hij. Vanavond kun je terecht bij Midnight Freaks in Club Air in Amsterdam. Ja, de line-up. De Martinez Brothers. Tom Ruig. Lilith Farrow. Raaf. Jeeps. En Tim Hoeben. Vrijkaarten Heb je kunnen winnen via Radio 538. Of via Air Amsterdam. Dus helaas zie ik hier geen kaartverkoop. Zeg je nou, ik wil het toch aanproberen. Check dat eerst even de site van www.air.nl Een feestje waar ik zeker weet dat je terecht kunt is het feestje sappig In de escape in Amsterdam, vanaf 11 uur ben je welkom Kaarten zijn 12,5 euro, exclusief V En ja, de line-up, Leave Your Reven en Aaron Gill, The Million Plan Kimberly Ramirez, Lady B, Owen oh, Joy, Nena Dazio, Giancarlo en de MC deze avond is Rich Ja, de zaterdagavond een heel leuk feestje in Club Air in Amsterdam... ...namelijk Defected in the House. Vanaf 11 uur s gaat de dag eraf. Kaarten zijn 16 euro exclusief V. En die line-up, ja die ligt er niet op. Chocolate Puma. En daar komt binnenkort een gave track van uit. Oeh. Wil je meer weten, ga dan even naar de Soundcloud van Chocolate Puma. Een track die ze samen hebben gemaakt met de Fire Beats. En binnenkort wordt die uitgebracht... Er is nog niet uh, al te veel over bekend, maar hij is lekker. Ja, Mowgli uit de United Kingdom, die komt ook eventjes een uh, gezellig plaatje draaien. En de Roundtable Nights, dit zijn jongens, nou, heerlijk. Zoek ze maar eventjes op op Soundcloud, dan zeg je vanzelf wel, hé, hey, daar willen we heen. En ja, dan is er ook nog een Air 2, met Freddy Spool en Michiel Tetro. Ja zoals elke zaterdagavond Brainwash in de escape in Amsterdam Vanaf 11 uur Ben je welkom Kaarten zijn zoals wekelijks 16 euro Exclusief v En zijn te koop via Paylogic De line-up Plastic Funk Ja het was vorige week Raymundo of visite bij Plastic Funk En deze week Plastic Funk of visite bij DJ Raimundo in de escape Ja Raimundo gaat zelf draaien natuurlijk En Sexy Mr. S on Sex En MC Churro zorgt voor de vocalen. In de Eclectic Deluxe vind je Danny Canova. Ja, dan gaan we naar de zondag. Strandfeestjes of is het enkel fout? Nou, het zijn er twee geworden. Er is weer een Bloomingdale XXL. En deze avond is er Housequake. Dat ik wat, want deze jongens hebben er altijd zin in. De kaarten zijn 17,5 euro exclusief via de voorverkoop. En zijn te koop via Ticketscript. De line-up, de Full Moon Area, dat is indoor met Lucien Ford, Gennaro Villa, Michael Mendoza... ...de Livio Raven en Aaron Gill en de Ancho en Soul Pressure. Ja, dan heb je de Sunset Area, de Outdoor. Ja, Housequake, ze hebben ze maar buiten gezet, want ja, het dak gaat er toch wel af. Frankie Rizzardo, Taras van der Voorde, Bootsman to Bootsman en MC Roga. Dit is toch wel het feestje van de Partyguide deze week... En ja, je kunt ook nog naar Click at the Beach. Vanaf 3 uur ben je al welkom bij Woodstock 69. Kaarten zijn 15 euro. Exclusief via in de voorverkoop via Ticketscript. En de line-up Cabriol Nanda. De man zonder schaduw en Isis. Dit was de partykaart van deze week. Je weet waar je heen moet. En ja, ik heb nog één plaat voor je klaarstaan dit eerste uur. Dat is Avicii met 2 million. Hij scoort momenteel hoge ogen, met zijn Avicii vs Lenny Kravitz en zijn Superlove. Een ontzettend lekkere plaat die we al een tijdje geleden hebben gedraaid. Maar wij knalen hier gewoon door. Met de nieuwste van hem. 2 million. Dit is hij. Ook na 10 uur zijn we nog bij je. Met zo'n heerlijke cashmix van niemand minder dan de one and only. Olaf Basowski. Deze keer heeft hij veel eigen producties erin zitten, dus hou hem hier. Tot aan 11 uur. You see it, you see FM.